Kirsten Klomp met het NOS-journaal Unilever blijft groeien en verkoopt wereldwijd steeds meer zeep, soep, ijs en shampoo. Blijkt uit de halfjaarscijfers van de multinational. De afgelopen zes maanden haalde Unilever een omzet van meer dan 26 miljard euro. De netto winst steeg met 2 naar 2,7 miljard. De meeste omzet wordt gemaakt in opkomende landen, in onder meer Latijns-Amerika en Azië. De topman van het bedrijf ziet nog geen tekenen van economisch herstel... en zegt dat kostenbesparingen en flexibiliteit belangrijk blijven. De Griekse kustwacht patrouilleert meer rond het eiland Simi... dat dicht bij Turkije ligt. En dat gebeurt na berichten dat Turkse militairen... die betrokken waren bij de koepoging van vrijdag... naar Simi zouden willen vluchten. En ook op het eiland zelf wordt door de politie extra gesurveilleerd. In Bangladesh zijn vier leden van een terreurorganisatie opgepakt. Bij een inval in een appartement werden zelfgemaakte bommen gevonden. Een van de gearresteerden is een regionale leider van de organisatie... die door de regering verantwoordelijk wordt gehouden... voor een gijzeling in een café in Dhaka. Daarbij kwamen twintig mensen om het leven. IS zegt achter die gijzeling te zitten. Maar volgens de regering van Bangladesh is dat niet waar. De terreurdaad zou zijn uitgevoerd door lokale extremisten. In Polen is de eigenaar van de populaire illegale downloadsite Kickass Torrents opgepakt. Hij is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor massale copyrightschending en witwassen. Via Kickass Torrents kunnen gebruikers films, muziek en computerspellen downloaden. Volgens de Amerikaanse justitie is er voor meer dan een miljard euro aan materiaal verspreid via de website. Het OM zegt dat door de site artiesten enorm zijn benadeeld. Het weer, veel zon, maar geleidelijk ook wat wolken en hier en daar een bui. tot 24 tot 29 graden. Morgen en in het weekend iets koeler, maar het blijft zomers warm. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer file. De brug staat open. Richting Apeldoorn op de A1 tussen Hoeverlaak en Voorthuizen 11 kilometer stilstaand verkeer. Het komt door een ongeluk op de linkerrijstrook. A9 amsterveen Alkmaar tussen Rotterpot en Podderplein en Velze, 2 kilometer file. De andere kant op ook, omdat de brug open staat. A12 Arnhem, Utrecht tussen Maasbergen en Driebergen 2 kilometer file. En tot zover de verkeers.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 met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zamvoort en Zommerit. Als antwoord ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM Oh He calls me the devil I make him wanna sin Every time I knock He can help let me in Must be homesick for the real All the realest they yeah.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 te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, je vas a hacer? Ik weet ver si te quedas o te vas, si no no me busques más. Si te je yo también me voy, si me das yo también te doy.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 Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Love shines light in every corner of my heart.